Er komt crisisoverleg over de grote schade die boeren in Limburg en Noord-Brabant leiden door het extreme weer. Landbouworganisaties praten morgen met het ministerie van Economische Zaken en Verzekeraars. Het overleg volgt na het extreme weer waarmee het zuiden deze week te maken had. De hagel richtte voor miljoenen schade aan, vooral in de glastuinbouw. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken bezoekt woensdag Limburgse boeren die gedupeerd zijn. Een ultra-orthodoxe jood die bijna een jaar geleden in Jeruzalem zes mensen neerstak op de Gay Pride, heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Daarbovenop kreeg hij nog 31 jaar cel. Bij de steekpartij kwam een meisje van 16 om het leven, zes anderen raakten gewond. In 2005 had hij ook verschillende mensen neergestoken tijdens de Gay Pride. Volgens de rechtbank in Jeruzalem heeft hij geen enkel berouw en mag de man nooit meer vrijkomen. De politie heeft in de trein van Amsterdam naar Basel een man aangehouden... die met pepperspray om zich heen spoot. De man van 22 zette een zwarte helm op en spoot naar andere passagiers. Twee mensen kregen last van hun ogen. De conducteurs pakten de spuitbus af. Op station Arnhem werd hij overgedragen aan de politie. Het weer, buien met kans op onweer. Tussendoor ook wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen bewolkt en wat regen. S'middags ook zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het en ook... Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersvoort. Tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. En tussen Hoevelaken en Eembrug ook 7. Tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen. Op de A9 richting Alkmaar 3 kilometer file door een kapotte auto. Op de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Bunnik en Knoop het Ouderrijn 6 kilometer file. n 44 Wassenaar-Den Haag bij Wassenaar-Zuid 2 kilometer.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Formidable, formidable.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 Bande de ma cac, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. En dat was met onze Zuiderbuur Stroma E. En Formidable, je hoorde hem zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals, een hele goede middag. En uh, ja, inmiddels gestart de achtste finale tussen Frankrijk en uh, Ierland. En over zuidenbuur gesproken die we net hoorden, Stroma E. De Belgen komen vandaag ook aan de beurt. Die spelen vanavond om 9 uur. Nou, de wedstrijd van vanmiddag houden we in ieder geval uh, in de gatenkoor. Frankrijk tegen Ierland. En wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben natuurlijk wat nieuws over Zandvoort natuurlijk. En de evenementenagenda. En we gaan proberen contact te zoeken met de organisator van Golf Battle. Een Golf Battle tussen Zandvoort en Halem. Ja, dan ben ik erg benieuwd wat dat dan precies is. En hoe dat is ontstaan. Want ja, een battle. Ja. Gaan ze dan met golfsticks elkaar te lijven? Wie gaat er winnen? Dat is de vraag. Ja, dat is altijd de grote vraag. Ik zit er te kijken naar dat Titi Assen gebeuren. Ja, die zijn weer gestart inmiddels. Ja, een drama daar. Ja, mooi hè dat er dan niet het eindje onderuit is gegaan. Dat, dat verbaast me nog. Dus ja, zijn er genoeg onderuit gegaan, hoor. Ja, maar ik, ik zie dat nooit. He. Nee, nee, nee, dat mis je net weer. Ik ben altijd weer bezig. He. Ja, ja, ja, heel ja, goed. Jij hebt daar tijd voor. Heel goed, ja, ik heb niks te doen. Dankjewel je <laughs> <laughs> <laughs> Straks wel weer, maar dan gaan we eerst proberen je te bereiken. De golfbattle Zandvoort tegen Haarlem. Een beetje laser en light it up. Zet je radio in het dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, dit is echt weer een uh, lekkere gauwouwe. We gaan uh, luisteren naar Michael Jackson. Wat heeft die man en iets gescoord? onder deze off the wall. Jackson is uiteraard thriller, maar uh, dit album mag er ook best wel wezen. Het album the Wall en daarvan hoor je het gelijknamige nummer op de zondag bij CFM. Zondagmiddag, lekker strandweer vandaag. Het is heerlijk weer en dat uh, ten opzichte van de rest van Nederland mogen we zeker niet klagen. Laten we eens even gaan naar het strand, uh, Cor. Ja, we gaan even naar uh, paviljoen 11 en als het goed is hebben we aan de telefoon uh, Willem Loos. Dat klopt, goeiedag. Goeiedag Willem. Jullie hebben in paviljoen 11 uh, 1 juli een feest. Dat klopt. Een beachfestival. Juist. Is dat het eerste feest? Of? Nee, nee, het is niet het eerste feest. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Het was wel goed, goed succes. En uh, vandaar dat we dat nu een beetje doorzetten. En de bedoeling is dat we dat uh, drie keer dit jaar gaan doen. Dit wordt de eerste. Dus het is dus even afwachten hoe het gaat lopen. Hopen dat het een beetje mooi weer wordt. Maar uh, we zien het uh, goed uh, goed uitzicht tegemoet. Ja. Het, uh, ik zie hier staan uh, Jetro Galung en Molina Ortiga, Generis en Flyboys. Flyboys wat, wat, ja, wat, wat, wat voor soort artiesten zijn dat? Of zijn dat uh, de DJ's? Het zijn, ja, zijn, zijn er verschillende soorten DJ's. Ik geloof dat uh, Jetro hoort ook bij de Flyboys. En, ja, er wordt eigenlijk een beetje van alles gedraaid. Ze dus, uh, houden een beetje rekening met het publiek wat er is. En uh, met de animo dat er is, daar uh, passen ze een beetje hun muziek op aan. Ja. Van en Dennis tot een beetje hiphop muziek, denk ik. En dit is de eerste keer dat jullie dan dit jaar dat doen. En vorig ja. jaar hadden jullie het natuurlijk ook gedaan. En uh, ik neem aan dat het Beatsfestival ons... Of is het gewoon Beatsfestival bij ons? Of? Ja, ja, het is uh, ons patroon, het Beatsfestival. Ja. En jullie zitten op de boulevard de Vauwtje. Ja, klopt. Beneden ja. aan. Als je de Kerkstraat omhoog loopt, heb je de rotonde. Ga je rechtsaf naar beneden en dan ben je Ja. En dan hebben we een groot feestpaviljoen. En de uh, staat DJ, staat er binnen. Deur open als het een beetje mooi weer is. En dan is er een groot feestmuziek buiten aan. buitenbarretje erbij. Lekker zomer. Gezellig. Lekker lounge. Precies. En ons, is dat, uh, staat die afkorting ergens voor of is het gewoon bij nee, ons? Nee, het is uh, echt uh, ons van ons. Weet je wel, dat als je... Uh, als je denkt van, nou, waar gaan we heen? We gaan naar ons. En dan voel je je lekker thuis. Klinkt meteen goed. Ja, dat klinkt zeker meteen goed. Dus, vrijdag 1 juli tussen 6 en 12 s avonds. Precies. Bij Paviloon 11. Beachfestival. Een groot feest. En nou, Willem, ja, we zitten even te kijken op dit moment naar de Titi in Assen. Daar is het nou redelijk rot weer. En in Zalvoet hebben we momenteel een lekker zonnetje. Hoe is het bij jullie vandaag? Het is uh, goed te doen, het is niet uh, gek huis, maar het is uh, toch lekker druk en uh, het is ja, prachtig weer, dus het is uh, perfect hier. Ik zou zeggen, kom even wat lekkers eten bij ons. Even wat lekkers eten, kan altijd even bij ons uh, langskomen. Precies, dat lijkt me gezellig. Ja, ja nou, ik goed. blijf het een mooie naam vinden, Willem. Dankjewel. dankjewel. Ja, ja, echt goed. Ik de basis hoor, en nee, die kennen het wel. Dus nou, ja. hartstikke goed. Heel veel plezier met uh, de danceparty en uh, jullie andere activiteiten. En bedankt even voor je tijd. Hartstikke bedankt. En ik hoop jullie allemaal te zien op Beach speaker Ballon tussen 6 en 12. Tuurlijk, en we gaan alvast een klein beetje in de stemming komen met Show Me Love. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Jo, Hoi. Wel Dan de radio op CFM zet hè? Trouwens daar. Nou oh, dat hoort hij nu weer. Ja, nee. ik denk ik ook snel ophangen. <laughs> Had ik ook gedaan hoor. Had ik ook gedaan, Willem. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zullen we even gaan dansen Cor? Nou, niet met jou. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wie kies je er vooruit dan? Ja. Ja, ja, ja. ja dat ja, ja. wordt een ja, hele moeilijke ja. Nou, Cor gaat even lekker dansen met... Uh, hij weet nog niet wie, maar goed. Komt helemaal goed hier, Show Me Love. Trying to get old Onze eigen Robin S, of niet? Dat denk ik wel Jan. Ja, ja Robin, Robin, Robin, uh, Robin S. Rob Smits, daar hebben we het aan over. Robin S uit uh, 1993 in een nieuwe uitvoering. Ja, het origineel is dus uh, uit 93 van Robin S. En Simveld heeft daar een uh, hele andere uitvoering van gemaakt. Met van die leuke vogeltjes erbij en zo. Lekker dansen. En dat, uh, ja, dat kan je ook gaan doen uh, bij de Beach Party. Binnenkort bij uh, Strampa via Volgende week vrijdag is dat. Dan is iedereen uh, van harte welkom. Tot 12 uur, s'nachts. Tot 12 uur s'nachts? Oké, okay, gaan we dat volhouden? <laughs> nou, denk ik dit begin dan. <laughs> ja, oké. Okay. Heel goed. Uh, nou, we hebben het uh, Zandvoorts nieuws in het kort voor je. Ja, dit zijn ook echt de korte berichten, dit erop, Niet die lange berichten. Vandaag zijn nog de, de Porsche Racing, Days uh, aan de gang op het uh, circuit. En uh, dat duurt tot en met uh, ja, uurtje of zes. Nou, dat is een kort bericht, hè? Ja, heel kort. <laughs> Oké, okay, volgende. Volgende bericht. Uh, 1 juli, dan hebben we bij Het Wapen van Zandvoort uh, een zangavond met de wapenzangers. En uh, in verband met culinair Zandvoort is het zingen van eind juni dus nu verplaatst naar 1 juli. Aanvangen is om uh, half negen in Het Wapen van Zandvoort. Volgende week vrijdag. dat ja. is nog kort. Ja, er waren wat klachten, luisteraars, dat Rob had tegen mij gezegd... Ja, je maakt er altijd zo'n lang verhaal van. Maar ja, dat is heel veel tekst. Maar dit is allemaal herschreven. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ga zo door, koor. Nou, um, vrijdagavond is een 26-jarige man uit Brunsum aangehouden... in een horecagelegenheid aan de Zeeweg. De man had meerdere wikkels cocaïne, stukjes krek... en ruim 70 ecstasy-pillen bij zich. Dat lijkt op een dealer. Ja, het lijkt er wel op, ja. En dan niet van de auto's. De man is meegenomen naar het politiebureau en de drugs zijn in beslag genomen en ze worden vernietigd. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Nou, dat was het. Het zal voor nou, in het... Oh, oh heb je nog meer Ik heb Ik nog denk, uh, he? kort nieuws, ja, oh. want uh, vandaag uh, zijn er dus wat ambulances uh, uh, uitgerukt. Er is een website en dan kun je kijken wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Nou, er zijn, is een ambulance aan de Dineustraat uh, gegaan om uh, 14.34 uur. 34. Er is een ambulance naar de standafgang van Barnaar in Zandvoort uh, gegaan. En er is een ambulance naar de Pasteurstraat gegaan in Zandvoort. Nou, en Dan hebben we ook nog de brandweer gehad. Die is naar de burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort uh, gegaan. Vanochtend vroeg om acht uur. Met uh, grote spoed. Ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien dat er iemand een, uh, er iets van weet. Bel even naar de studio dan. En er is ook nog een ambulance gegaan naar de Kennemerweg in Zandvoort. En dat was het voor vandaag. Weer een druk dagje ja, voor de hulpverleners hier in Zandvoort. Gilla is Sirenes. Zo is het. Dankjewel Cor. Het Zalfers nieuws in het kort. Na te lezen op onze eigen CFM app die je gratis kan downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En hier is The African All-Stars. Mandela. Zo dadelijk uh, gaan we de evenementen met je doornemen. De evenementen voor de kamer ergens weer een hele lijstje hoort van koor. No heroes, villains, one to blame While we'll see roses build the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end, for you and me Hold oh, this show, it can't go on We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause, oh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 ...wordt onze show in één keer overgenomen, Cor. Stal de show. En er zit in één keer iemand anders hier voor de microfoon. Dat dacht ik niet. Nee, ik ja. dacht het ook niet. Je kijk en Stal de show... ...zo vlak voor de evenementagenda. Ja, ik zie weer allerlei papieren voor je liggen, Cor. Dus het zal weer een aardige lange lijst worden, of niet? Ja, het lijkt altijd een chaos, maar ik weet precies waar alles dicht Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Jij wel. Ja, we hebben in het uh, Zandvoort Museum is er een uh, karakteristieke expositie over Amsterdam en de Blauwe Tram. Daar heeft gisteren haar heeft uh, Heli Jans uitgebreid over lopen vertellen. En er is, uh, ja, het is zand, ja, in Zandvoort heb je natuurlijk ook vanwege Amsterdam Beach en de reclame die we hiervoor maken. En uh, dat al die Amsterdammers naar Zandvoort moeten komen. Hebben ze dus in het Zandvoort Museum uh, het stokje overgenomen. En ze hebben daar een leuke tentoonstelling van gemaakt. Want ja, er waren natuurlijk vroeger allemaal dingen. Uit Zandvoort. Je had natuurlijk een tramrijden, rijden. Mm -hmm. Vandaar dat we ook het gebouw de Blauwe Tram hebben genoemd. Ja, ik vind het een achterlijke naam. Sorry dat ik het zeg, maar het is nu helemaal zo. En die Blauwe Tram, dat was natuurlijk echt een heel mooi ding. Want die rijdt vanuit Amsterdam, die rijdt gewoon naar Zandvoort toe. Ja. En die rijdt dwars door de stad heen. Maar het gekke was dat die Blauwe Tram, die had een, een, een smaller spoor. Dus dan had je dan uh, op die trajecten waar dus de Amsterdamse tram rijdt... en de Blauwe Tram, had je dus drie sporen... He, want één spoor werd dan gebruikt uh, door het ene wiel. En dat middelste spoor door het andere wiel van die blauwe tram. En de Amsterdamse trams, die hadden dan de buitenste twee. Oké. Okay. Dat wist ik ook <lacht> niet dat, dat, dat heb ik ook eens gezien op foto's. Dacht, ja, waarom liggen er nou drie sporen? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat, dat komt omdat de wielbreedte dus uh, anders was. Dus nou, bij deze. <lacht> dus bij deze. Nou, verder is er natuurlijk, dat ik net al genoemd, de reis met Porsche. we gaan de gang op het circuit. En dan hebben we zaterdag... 2 juli het Italiaanse festival. En dat begint dan om, uh, om 8 uur. En dat zijn allemaal races en uh, toestanden op het uh, circuit van Zandvoort. En op het Raadhuisplein, daar staat dan... De Rujancebind XL. Jawel, jawel. Die, uh, die treedt daar dan op. En dat is allemaal erg uh, leuk en erg gezellig. Nou, verder hebben we elke donderdag is er een bunkerwandeling... in de Amsterdamse waterleidingduinen. Deelnemen daarvoor kost uh, 6,5 euro... Dat... Dus als je honger hebt, dan ben je welkom. Bunkerwandelingen. Ja, lekker bunkeren. Nee, dat is anders. Oh. Dit zijn overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. En daar staan er nog heel wat van in de duinen. Uh, ze schatten zelfs dat er nog honderden staan. Maar een heleboel die liggen onder het zand. Een aantal die zijn dan uh, bloot komen te liggen door de verstuiving en dat soort zaken. En daar kun je dan in. En dan kun je dan de. Uh, ja, het is heel beknellend, bed ja, bed bedrukkend als je daar komt. Dan ruik je de oorlog. zelf apart. En even kijken hoor. Elke vrijdagavond is er speluitleg van Blackjack in het Holland Casino. Blackjack. 21 natuurlijk. Dat is zo leuk. <laughs> ja ja. Daar kan ik je nog een verhaal over vertellen. Dat zou ik maar niet doen. Um, eens even kijken. Wat hebben we dan nog meer? Dan is er op dit moment op het Badhuisplein een boekenmarkt aan de gang. Dat duurt nog tot vijf uur. En uh, daar is van alles nog wat te koop op het uh, gebied van boeken. Om, 6, uh, om 1604 uur dus, over 25 minuten... dan begint er bij Talassa aan Zee uh, begint het jazz. Talassa jazz, heet dat dan met uh, Kloes van Mechelen. En om 4 uur begint ook bij uh, Studio Anthony... in de Oosterpark staat nummer 44... met Debbie Keuken en Wouter Agen een uh, muziek zondagmiddag. Dus daar kun je gratis naartoe. En dan, uh, als je geïnteresseerd bent in muziek... kan ik misschien een zand een beetje spelen. Geen idee. En juli is het weer hersteldag bij Ook Zandvoort. Herstel het samen, dan kun je kapotte spullen laten repareren... bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat nummer 55. Want ja, oudere mensen die hebben vaak natuurlijk die, uh, dat broodrooster... wat ze helemaal kennen en uh, die moeten niks hebben van die nieuwe dingen. Ja, dat broodrooster, dan doe je naar beneden dan doet hij niet meer. Dan is het veertje kapot. Nou, dat kan daar dan uh, gemaakt worden. En dan had ik eigenlijk nog veel meer... Maar daar komen we misschien straks nog aan toe. Want we proberen nog even contact te zoeken met, uh, met Laurel en Hardy. Ja? Laurel en Hardy die hebben namelijk ook nog een culinair. Oké, okay, nou. Dan wil ik graag even weten waarom zij dan niet meedoen met Culinair Zandvoort. En dat gaat hij dan even uitleggen. Dat gaan we straks doen. Nee, je was slaat je bed uit, hè? Ja, dus een foute plaats speciaal voor Koor. Fris of Sissel, let op. heeft ja, Speciaal voor uh, mijn collega Kort hè? Door de Frissel Sissel. Ik vind het wel leuk, hoor trouwens. Alles heeft een ritme. Jawel. De foute plaats van vandaag bij Salford op zondag. Hier is status quo in die Army Now. A in a land. de Ben je erin geweest, Cor? In die army of niet? Ik mocht niet. Ik was te groot. Jij was te groot, hè? Ja. Afgekeurd tot twee ja. meter, vier en een half. Oké, dus ja, oké. Okay, okay. Tot 2 meter mocht je in dienst? Of, uh, ja. Hoe deden ze dat? Ja, ik kwam ik natuurlijk veel te laat. En toen werd ik meegenomen door zo'n voerier. Ja? Die zei, langer kom jij maar eens mee. Ik dacht, ja? nou, ik krijg hem het donder. Maar, ja? uh, en toen werd ik uh, door iedereen uh, die er in zijn onderbroek stond... Uh, wil ik even voorgeluid. Ja, deze meer gaat even voor. Want die wordt waarschijnlijk afgekeurd. Oké, okay, nou, nou. deze staan. Afgekeurd. Afgekeurd. Voorgoed oh. afgekeurd. Ja, voorgoed. Mocht er nooit in. Nooit. Nooit, nooit, uit. Ja, misschien Ron wel. Ja, Ron. Ja, hoe was het met jou uh, met, uh, met het leger? Uh, nou, ik heb een katbroederdienst, dus... Uh... Ah, je mocht ook niet. Nou, aan de telefoon nee. hebben we Ron Brouwer van uh, de Laura en de Hardy. Goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, ja, ik had, had broedendienst in het lege, ja. Ik had twee broers al in dienst gehad, dus, uh. Ah, dat, uh, dat scheelt. Ja, ik was de eerste. En daarna volgden er nog twee. <laughs> die werden ook al dat we ja, zitten. Oké, okay. hetzelfde <laughs> probleem of niet? Ja, dat was een <laughs> beetje de familie, hè? was een beetje de familie. Ronny, vanmiddag heb jij ook uh, iets leuks uh, in de Laurel Hardy? Ja, er is in het dorp natuurlijk uh, groot culinair En uh, culinair. En uh, ja, wij hebben in het klein uh, Laurel Hardy culinair. Dat, dus, is, uh, dat is leuk zeg. Een uh, aanvulling zeg maar. Uh. Ja, en hoe laat is dat begonnen? Of gaat dat beginnen om vier uur, om uh, drie uur? Ja, we zijn net een beetje opgestart. Dus uh, mensen kunnen nu uh, komen. Dus uh, dat is uh, prima. Ja, je tent in jouw zaak, Laurel ja, Hardy? Ja, op, op het terras en binnen. En, uh, gewoon gezellig, we hebben het leuk aangekleed. en uh, We zijn buiten lekker aan het bakken. Hoi. En uh, ja, we hebben een heel culinair team samengesteld hier, dus uh, we zijn er helemaal klaar voor. Ja, ik liep uh, vanmorgen bij je langs, uh, Ron, en uh, ik zag de Weber barbecue alweer buiten staan. <laughs> ja. Ja, echt, hè? Die hebben die heb al heel wat uurtjes gedraaid hier, hoor. ja. En dus, jij werkt met uh, iets, iets aparts, hè? Jij werkt ook met, uh, met kaarten of zo die ze van tevoren kunnen kopen en dan kunnen ze ook. Nou ja, op, op, op het Zandvoort Culinair heb je natuurlijk scharrekoppen. En, ja. uh, en wij hebben daar een parodie op verzonnen. Uh, wij hebben ollies. Is het is natuurlijk Laura Ronanati. En uh, wij hebben mooie ollies laten maken. En uh, daar kunnen de mensen de gerechtjes mee, uh, mee betalen. Dus. Uh, Hartstikke leuk. Ja, dat is wel, uh, wel grappig. Als ik daar binnen bij jou kom, hè, dan, dan is alles in de stijl van Laurel Hardy. Ik ja. kan me niet aan de indruk ont onttrekken dat jij een fan bent van Laurel Hardy. Nou, dat mag geen naam hebben, toch? Er zijn uh, uh, veel grotere fans dan ik ben, maar uh, ja, natuurlijk ben ik groot fan van Laurel Hardy. Hoe is, yeah. hoe, hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, toen ik, uh, toen ik een jaar of twaalf was, uh, toen uh, was het uh, vaak ook bij de VPRO, woensdagmiddag op, op televisie. Had je de Hardy films weer uitgezonden samen met de films van De Boefjes, de Little Rascals. En dat, uh, ja, dat vond ik geweldig. En die zat altijd bij, blijf, uh, bij mij blijven hangen. En als ik ergens op rommelmarkt liep en ik zag iets van Hardy, dan uh, nam ik het mee. En ik, uh, ja, ik vond het geweldig. Ja, die... ja want uh, je bent echt een uh, verzamelaar, uh, Ron, wat dat, wat dat betreft. Ja, ja, de hele tent hangt vol. Ja. Ik, heb, ik heb nog mijn spullen, ik heb nog wel eens kwijt. Joh. Dus, uh, het is, uh... Nee, want als we even teruggaan naar een uh, slechte tijd voor je... toen je brand hebt uh, gehad... Ja. Ja, daar zijn natuurlijk ook heel wat spullen bij uh, verloren gegaan... maar toch uh, heb je weer een, uh, een mooie aangeklede zaak. Ja, nou, kijk, uh, we hebben in, in de hele wereld is de, de Suns of the Desert uh, actief. Dat, uh, dat, is een, uh, dat, is, dat zijn vrienden van hardy zeg maar. Van, van de echte Hardy. En die, die hadden gelezen dat een brand hier was geweest. Dus die hebben naar mij van alles toegestuurd. Ook uit Amerika, uit België, Engeland, Duitsland, overal vandaan. Dus dat was fantastisch natuurlijk. Ja, als ik uh, nog zelf kijk naar zo'n film van, uh, van Laura Hardy... dat is ook een beetje tijdloos. Want er zitten heel veel scènes bij. En dat is ook allemaal uh, komische scènes. En met name die scènes dat ze dan uh, zogenaamd dronken worden... en dan beginnen te lachen. Dat is zo aanstekelijk. Ja, dat is de film Blotto... En, uh, en dan zijn ze eigenlijk helemaal niet dronken, want ze drinken eigenlijk koude thee... ...maar ze denken dat ze drank aan het drinken zijn. Dus ze hebben het idee dat ze heel dronken zijn. Maar dat is verschrikkelijk. <lacht> ekelijke lach die ze hebben. Ja, ja daar hebben we wel meer mensen last van, toch? <lacht> of ja. niet? Je komt ze geregeld <lacht> tegen, hè? Ja. <lacht> heel goed. <lacht> maar nog even terugkomen op jouw evenement. Tot hoe laat uh, heb jij uh, barbecue en hollies? Uh, ja, net zolang als dat het gezellig is. We gaan gewoon door en... Uh... Ja, we hopen dat het, uh, dat het uh, heel laat wordt. Dus ja. uh, We hebben een hele grote voorraad. <laughs> dus uh, mensen hoeven niet bang te zijn dat het heel snel op is. Ja. En uh, nog een klein vraagje. Zit er de kans ooit in dat jij nog mee gaat doen aan culinair zandvoort zelf? Of vind je dit gewoon veel uh, leuker? Ja, de, de, de toekomst zal het zeggen. De toekomst ja. zal ik zeggen. Oké. Okay. Dus daar, daar kan ik uh, ja, nog geen uitspraak over doen. Nee. Oké, okay. nou, we zullen dat allemaal <laughs> al zien en we, okay. dan, uh, alle wel zien. Oké. Tegen die tijd dan halen we alweer een it, keertje een uitzending. Het is een verschrikkelijk mooi evenement, Curene-Zandvoort. Uh, en en, uh, het is voor de, voor de hele Zandvoort, uh, het is eigenlijk meer voor de Zandvoortse bevolking. En het is geweldig uh, wat daar gebeurt, denk ik. En uh, ja, voor, uh, dit weekend is het weer natuurlijk fantastisch mooi geweest. En nog steeds. Dus uh, ja... Zo'n zo evenement mag niet verloren gaan in zo'n voor, denk ik. Ja, dat, uh, dat, uh, dat ben ik het helemaal met je eens. Ja. Nou, ik komt middenkort wel een keer in, uh, een drankje drinken. Ik heb uh, ja, misschien straks wel, we wel wat om eten. Dat is <laughs> goed. <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval bedankt voor, uh, voor je toelichting even. Ja, en ik hoop dat, uh, dat er ook mensen mensen komen vanmiddag en vanavond. Uh, ja. Dan uh, kunnen ze zien uh, wat voor lekkere dingen wij allemaal maken. Ja. ja, ik zag het staan op het lijstje. Dat ziet er ook erg leuk en goed uit. Want ik zag hier staan pulled pork, bavetsteak, luxe mini hamburgers, tabakken, scholletjes en scharretjes. Door onze meester visbakker op. Ja. En uh, we hebben nog een heerlijke Thijs soepje. En, uh, en de scholletjes zijn maar een, een ollie. Dus dat is, dat is eigenlijk hetzelfde als een euro. Dus uh, een euro voor een scholletje. Nou, Jeetje. Je He? Jeetje, geweldig Ron. Ja, daarom dus. Ik. Wij wensen je heel veel uh, plezier vanmiddag en vanavond. Maak er een mooi feest van. Dankjewel. Oké, okay, en bedankt even en... voor je tijd. Graag gedaan, hè? Oké, okay. uh, Dat oh. was Ron Brouwer van Lauroy Hardy, ook daar culinair, hè? En dat uh, ook op het gasthuisplein, trouwens, het uh, echte culinair. Iedereen daar van harte welkom. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu galo? Bien donc ça,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 Was de single Ego van Willy William. Zeven minuten voor vier uur de zondagmiddag van CFM. Met nu de single van Elton John en Kiki Dee. Gauw oude vergeten we zeker niet te draaien voor je. Nee, nee, nee. Deze lekkere zonnige zondagmiddag in Zalfort. Je de Elton John en Kiki die dan kan breaking my heart. Alweer van heel veel jaren geleden. Nou, het is rust momenteel bij de achtste finale wedstrijd tussen Frankrijk en Ierland. Ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten. En we kunnen je melden dat de ruststand op dit moment 0 tegen 1 is. Dus Frankrijk, jawel, het land waar het allemaal dit naar plaatsvindt, het EK voetbal sta met 0-1 achter... ...werk aan de winkel voor de verandering... ...in de tweede dag van deze wedstrijd... ...die we straks in de derde van dit programma ook weer gaan volgen.